Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse autoriteiten hebben nog eens ruim een miljoen documenten ontdekt... die mogelijk te maken hebben met de zetenzaak rond Jeffrey Epstein. Het ministerie van Justitie zegt de informatie zo snel mogelijk te willen vrijgeven. Net als bij eerdere documenten zullen wel delen onleesbaar worden gemaakt... volgens het ministerie om slachtoffers te beschermen. De stukken worden openbaar gemaakt omdat Epstein veel machtige vrienden had... onder wie president Trump... Uit documenten die nu al zijn vrijgegeven... blijkt niet dat Trump betrokken was bij Epstein's criminele activiteiten. De inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM... heeft ruim 18,4 miljoen euro opgebracht. Daarmee is het recordbedrag van bijna 14 miljoen euro uit 2012 verbroken. Het geld gaat naar de stichting Spieren voor Spieren... die in 1998 werd opgericht door het Nederlands Elftal... en zich inzet voor kinderen met een spierziekte... De 3FM-dj's Barend van Delen, Sofie Hilkema en Mart Meijer... zaten de afgelopen zes dagen opgesloten in het Glazen Huis op de Markt in Den Bosch. Ze draaiden muziek die door luisteraars tegen betaling was aangevraagd. De drie zijn vanavond uit het Glazen Huis bevrijd. Op het plein in Den Bosch waren elke dag gratis optredens. Er kwamen tienduizenden bezoekers op af. In het zuiden van Kenia is onrust ontstaan na incidenten met rondzwervende olifanten. Parkwachters hebben twee olifanten afgeschoten... In een district net onder de hoofdstad Nairobi zijn binnen een week vier mensen om het leven gekomen. Bewoners zijn ongerust omdat ze merken dat het aantal olifanten dat rondzwerft is toegenomen. Ook hun gewassen worden aangevallen. Er is schaarste aan voedsel, doordat er tijdens het regenseizoen minder neerslag is gevallen dan normaal. Het weer, het gaat vannacht overal vriezen. In het binnenland kan het min 6 worden. Morgen overdag, eerste kerstdag, is het zonnig en blijft het op veel plekken licht vriezen bij een stevige oostenwind. Dit was het NOS Showdown. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Sea of Love.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 Mais au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, t'es Outé, papa outé, Où papa outé, Outé, papa houtée, Outé, papa outé, Outé, papa outé, Outé, papa houté.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 Comptez mes doigts Où va pas où t'es va pas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 Nacht bij jou!